10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, er ligt toch een uh, mooi uur voor ons. We gaan zoals iedere dag weer werken aan een top 5 van mooiste sportmomenten. Ziekenhuizen lijken het gewicht tegen de FRE-bacterie te verliezen. En zat judoka Elisabeth Willeboordsen nou wel of niet ondergedoken? Hier is het NOS Nieuws met Kees Groots.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 Bij een aanslag op een bus met Israëlische toeristen in de Bulgaarse havenstad Boergas zijn zeker zes mensen omgekomen. Er zijn 32 gewonden, drie van hen liggen op de intensive care. Ooggetuigen hebben aan de Israëlische krant Haaretz verteld dat iemand in de bus zichzelf opblies. De bus vervoerde vooral tieners die net vanuit Tel Aviv waren aangekomen in Boergas. Een van de doden zou een lokale medewerker van de Israëlische tour zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt aanwijzingen te hebben dat Iran achter de explosie zit. Dat land werd eerder beschuldigd van betrokkenheid... bij aanslagen op Israëliërs in het buitenland. Onder andere op een Jood centrum in Argentinië. Die aanslag, waarbij 85 doden vielen, was vandaag precies 18 jaar geleden. In Almelo hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht... voor de man die vorige maand overleed na een burenruzie. De burgemeester van Almelo hield voorafgaand aan de tocht een toespraak. Deelnemers aan de tocht legden bloemen neer in de tuin van het slachtoffer. De 64-jarige Aziz Kara werd tijdens een burenruzie tegen de grond geslagen en overleed later in het ziekenhuis. Er ging een lang conflict tussen de Turkse en Nederlandse buren aan vooraf. Gisteren eiste de Turkse gemeenschap in Nederland een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de Almeloer. De gemeenschap maakt zich ernstig zorgen over mogelijke racistische motieven voor het geweld. Amerikaanse bergers hebben een enorme zilverschat opgevist uit een scheepswrak in de Atlantische Oceaan. Het gezonken vrachtschip heeft 48 ton zilverprijs gegeven. De duikers denken dat er nog vijf keer zoveel ligt op de zeebodem... voor in totaal bijna 150 miljoen euro. Het schip werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers tot zinken gebracht. Het was op dat moment, met een grote lading zilver... op weg van India naar Groot-Brittannië. Het was bedoeld voor de oorlogskas van de Britten. Van de 85 opvarenden wist er slechts één het vasteland te bereiken.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 Het is de Radio 1 Sportzomer. Met hier in de studio nog steeds een tafel vol gasten. Europarlementariër Marietje Schaken. Appetitcoach Troy Douglas. En Danny Mekisch. Dat ja, is een man die eigenlijk niet onder één noemer kan omschrijven. Maar eerst meer het nieuws uit de Nederlandse ziekenhuis. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, 13 ziekenhuizen in Nederland hebben de VRE-bacterie tegenwoordig als vaste gast. En ze komen er niet zomaar vanaf, want de bacterie is resistent. Het UMC Utrecht houdt de landelijke verspreiding van de bacterie bij. Mark Bonten is hoogleraar microbiologie aan het UMC. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan het dat die bacterie zich zo snel ongemerkt heeft verspreid? Nou, het is niet ongemerkt gebeurd. Het is, uh, valt vrij snel op in zo'n ziekenhuis. Maar wat ons verbaast is dat het uh, in één keer in, in zoveel ziekenhuizen tegelijk gebeurt. Dus uh, het is op verschillende plaatsen tegelijk is geconstateerd? Ja, wat we nu weten is dat het niet één bacterie is die in al die ziekenhuizen hetzelfde is. Nee, het, het lijkt erop alsof op meerdere plaatsen, onafhankelijk van elkaar, verschillende uitbraken zijn ontstaan. Uh, die op zich ook wel weer met elkaar in verbinding staan, maar het zijn meerdere uitbraken tegelijkertijd. Uh, en hoe bent u erachter gekomen dat, dat, dat het aantal besmettingen is opgelopen inmiddels naar 13? Nou, er was eerst uh, was er duidelijkheid dat er in, in vijf, zieke, vijf à zes ziekenhuizen iets aan de hand was. Toen hebben we bij elkaar gezeten met deskundigen. is een uitroep opgegaan om uh, al die stammen naar Utrecht te sturen... om te kijken of het allemaal dezelfde waren. Nou, Dat bleek niet zo te zijn. En langzaam maar zeker komen er toch steeds meer ziekenhuizen bij... waar het probleem ook speelt. Ja. Uh, dus het, het aantal ziekenhuizen waar die besmetting is kan boven de 13 liggen? Dat zou kunnen, ja. Dit is wat we nu weten. en. Uh, ik weet niet of alle ziekenhuizen al heel uitgebreid gezocht hebben. Die uh, VRE-bacterie waar het over gaat, wat is dat voor ding? Nou, dat is op zich helemaal niet zo'n uh, zo alarmerende bacterie zoals u ze aankondigde. Het is een, uh, een, een vrij onschuldige bacterie die echter uh, bijzonder uh, resistent is voor antibiotica. Een kleine groep patiënten in de ziekenhuizen is uh, at risk om een infectie te krijgen met deze bacteriën. Dat zijn de hele zieke mensen op intensive care en mensen met transplantaties. En uh, bij die patiënten is dan deze infectie met deze bacteriën weer moeilijker te behandelen. Omdat we vancomycine eigenlijk als belangrijkste geneesmiddel daarvoor hebben. En dat, dat verliezen we dan. En dan hebben we eigenlijk alleen nog maar een paar nieuwe middelen over. Uh, dus het uh, betreft een hele kleine groep patiënten. Maar ook bij die groep is nu zeg maar de, de behandelmogelijkheid is weer wat minder geworden. Hmm. Um, um, hoe gaat u de bacterie dan onder controle krijgen als dat heel moeilijk is? Nou, dat is heel moeilijk, omdat de bacterie zich niet alleen bij patiënten heel uh, lang kan, kan ophouden, maar ook uh, buiten de patiënten in het ziekenhuis. Je, je krijgt heel veel verspreiding en heel veel besmettingen in het ziekenhuis, dus je moet ontzettend goed gereinigd worden. en uh, Je kunt het makkelijk missen, de bacterie overleeft maanden en dan ben je dus nog niet van het probleem af. In de ziekenhuizen, waar dit nu uh, geconstateerd is, daar wordt met mannenmacht geprobeerd om... Uh, om dat in kaart te brengen en, en onder controle te krijgen. En uh, dat is een hele klus. Ja, uh, Danny, jij wil ook iets vragen. Danny, Ik vraag me af, um, want de laatste jaren hebben we best wel vaker van dit soort berichten in het nieuws. Heeft dit nou allemaal te maken ook met dat we steeds resistenter worden voor... Uh, of de bacteriën resistenter worden voor antibiotica? Ja, dit is, dit is weer zo'n voorbeeld van een bacterie die, uh, die zich uh, als, als redelijk gevoelige bacterie... zeg maar, in het ziekenhuis genesteld heeft daar steeds sterker geworden is... En, en, en steeds meer resistent wordt tegen onze antibiotica. Ja. En, en dus gewoon... uh, ik heb echt hele dikke rapporten gezien... echt al van jaren geleden al, waarin staat... van ja dat wordt een grote probleem, pas op, let op... een lijst met maatregelen die genomen moet worden... minder uh, snel antibiotica voorschrijven... maar misschien nog meer waarschuwen... bij het afronden uh, van die antibiotica-kuren. Wat is nou echt de oplossing? Waar, waar gaat dit nu heen? Nou, de, de, de, de, er zijn twee oplossingen. Eén is de oplossing dat je... Uh, dit in kaart moet houden, of zeg maar onder controle moet houden zoals we dat in Nederland doen. Nederland loopt wat dat betreft uh, voorop in de wereld, uh, eigenlijk achterop, want wij hebben de minste resistentieproblemen. En uh, het andere is dat er gewerkt moet worden aan nieuwe antibiotica, dat als we echt niks meer hebben, dat we weer nieuwe antibiotica hebben. Uh, dus dat zijn de twee dingen waar, uh, waar we aan werken. En een derde zou dan volgens mij zijn ook minder antibiotica voeren aan dieren, waar we misschien weer een beetje op achterlopen. Ja, dat, dat is zeker. We moeten minder antibiotica. Maar of dit, of dit probleem iets met de dieren te maken heeft, durf ik niet te beweren. Goed. Eh, dank u in ieder geval voor uw toelichting, Mark Bonte. Hoogleraar Microbiologie aan het UMC in Utrecht. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Some things in love are bad. They can really make you made.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 Fluiten allemaal mee, het Monty Python. Judoka Elisabeth Willeboortse die won een paar maanden geleden... de strijd van haar collega Annika van Emden om naar de Olympische Spelen te gaan. Het judobond koos voor haar om de Nederlandse eer in Londen te verdedigen... in de klasse tot uh, 63 kilogram, maar daarna werd het stil. Willeboortse verdween even van de radar... maar is anderhalve week voor het begin van de spelen... gelukkig weer boven water gekomen. Tegen verslaggever Theo Plajaar vertelt ze of ze nou ondergedoken was of niet. Nou, niet ondergedoken. Maar ik ben wel. Uh, ik heb gewoon uh, even een week of zes mezelf uh, voorbereid op. ...op de, komende, of de afgelopen voorbereiding, zeg maar. En, en uh, ik dacht, oké, okay, nu, nu is het duidelijk. En uh, ik heb toen Parijs gedaan. En uh, werd ik toen derde. En dacht oké, okay, nou, nou ga ik gewoon. En nu ga ik er vol voor. En uh, eventjes opladen. Heb ik toen gedaan. En daarna alleen maar alles uh, ogen op de spelen. En uh, wat, hoe wil jij de komende spelen gaan doen? Hoe, hoe wil jij de voorbereiding gaan doen? En ik heb eigenlijk nog nooit zo'n... Zo'n uh, concrete voorbereiding gehad als dat ik dat nu heb gedaan. Heb je het gevoel dat het anders en ook beter is gegaan dan uh, met de voorbereiding voor uh, Peking 2008? Um, ik denk dat ik die voorbereiding toen wat minder bewust heb meegemaakt. Dat ik wat meer de, de regie aan uh, Marjolein toen heb overgelaten. En nu heeft zij nog steeds wel de regie, want ze is gewoon eigenlijk de spil. Die alles regisseert, alleen uh, ik ben er veel meer bewust van, uh, van het hele proces. En ook uh, voel ik dus van, uh, ik heb het idee dat ik dit en dit nog moet aanscherpen. En dat kan ik dan met haar bespreken en dan gaan wij daar dus mee aan de slag. Je hebt al op het podium gestaan, wat, wat neem je mee naar Londen? Uh, dat, die, sowieso die herinneringen, het visualiseren van uh, van die dag neem ik mee wat er toen allemaal is gebeurd. Uh, de wetenschap van nu in de hele voorbereiding. Al die frustraties die je meemaakt. Uh, die emoties die toch hoog oplopen. Het zal wel aan de vrouwensport ik weet, Het zal wel aan ons liggen, want Ik weet niet of die mannen er ook last van hebben. Maar ik, in ieder geval als vrouw zijn er wel. En ik herken het ook bij een aantal andere sporters uh, die nu voor het eerst gaan. Uh, die frustraties en die emoties die hoog oplopen, dat heb ik allemaal meegemaakt. En ik weet dat het komt. Dus ik weet gewoon, daar moet je mee dealen, want dit hoort erbij. En dat komt omdat het Olympische Spelen is en niet een wereldkampioenschap of een EK. Heb je georiënteerd en analyses gemaakt van de tegenstanders die je kan treffen? Ja, tuurlijk. Ja. Dat zal wel moeten. Dat is mijn huiswerk. Maar je wil nooit de loting weten? Nee, maar dat... Uh... Kijk, op het moment dat hij je, dat je er is, zeg maar. Dan, uh, of op je wedstrijddag zelf. Dan weet je natuurlijk wel uiteindelijk tegen wie je komt. Dus uh, dat, dat hoorde ik normaal gesproken meestal meteen na de weging. Of tijdens de weging. Uh, nu wil ik de eerste partner al wel weten. Omdat de loting eigenlijk al de 26e is. Al heel vroeg. Dat is, dat is op dat moment voor mij even de finale. En uh, daar gaan we even mee aan de slag. ga ik wel dingen mee doen. Uh, doornemen wat ik. Uh, wat wat ik van haar heb staan in mijn huiswerkboekje. En dan, uh... Ik wil uh, 25 pond vergokken, niet meer. Is het dan slim om het uh, op jou te zetten? Ik denk het wel, want volgens mij uh, zijn er de meeste mensen die uh, niet uh, het geld op mij zetten. Dus dan verdien je volgens mij heel veel. <laughs> Elisabeth Willemboortse was dat. In Peking pakte ze brons. En nu is ze dus een outsider voor de medailles in Londen. Troy Douglas, yes, atletiek coach. Je gaat naar de Olympische Spelen. Vier keer 100 meter. Uh, als, uh, als coach. Je hebt die jongens verteld wat er allemaal op ze afkomt. Vertel eens even. Jij hebt nu vier keer dat Olympisch dorp meegemaakt. <laughs> Daar kunnen wij journalisten. Er kan eigenlijk van buitenaf niemand komen. Gaat het er echt zo heet aan toe? Hoe bedoel je? Nou, doe nog niet net of je gek nee, bent. Nee, serieus, hoe bedoel je? De laatste week uh, verschijnen berichten in diverse media... dat op het moment dat die uh, sporters uh, klaar zijn met hun sporten... dan uh, wordt het één grote orgie. En, uh, en feesten en partijen en uh, uh, gouden, zilveren en bronzen condooms. Uh, dus zeg het maar. Ja, het klopt dus. Nee, ken je de, de gele lijn bij de douane? Ja. Yeah. Yeah? Wat gebeurt achter de gele lijn? <laughs> eh? Blijf achter de gele lijn. Wat er gebeurt in Seoul, blijft in Seoul. Blijf achter de gele lijn. Maar dat zou je toch niet zeggen als het allemaal zo braaf en uh, vriendelijk uh, eraan toegaat. Als het ge... een diplomaat was, dan wisten we genoeg. <laughs> ben je een diplomaat? Nee, maar sorry. Luister, ik weet luister, ik luister, niet wat er gebeurt. Echt, ja, ik weet het niet. Ik weet sorry, ik luister, luister. Waarschuw jij die jongens daar ook voor? Wat gebeurt achter de <riek> gele lijn? Blijf achter de gele lijn. Jullie komen binnenkort in Nederland nog samen, geloof ik toch? Sorry. Jullie komen in Nederland nog samen, toch, om voor te spreken? Ja. Ga, ga je ze daar vertellen dat ze daarvoor op moeten passen? Wat gebeurt achter de gele lijn? Blijf achter de gele lijn. Ik heb geleerd van alle van noord. Dat is natuurlijk wel een reden dat het IOC zo'n uh, zo code heeft afgesproken. Zo'n social media code, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. want het is het ook de en foto's worden... Nee, maar dat is de is million dollar question. Ik word heel vaak gevraagd over dit. Maar er is ja. er een Amerikaanse keepster, die ja. is uit de school geklapt. Die zei, nou, hoe, het is echt uh, wat daar gebeurt, jongens. Dat solo. Ongelooflijk. Hoop, hoop solo, heet yeah? Ja? Ah, oké. Okay. Ja. Hoop niet echt solo. Neus, dan, uh... News to me. Ja, right. ja, ja. ja oké, okay. dan gaan we, hier gaan we verder geen enige vorm van <laughs> nieuws uit. Wil jij toevallig een bril met een camera. en <laughs> <of> een microfoon <laughs> erin? Google Bril. <laughs> Danny Meket, jij wilde het nog even hebben over, over uh, WikiLeaks. Wikileaks. Ja, ja. Weet je, het was, het was zo'n groot onderwerp in de media. En er is zoveel gebeurd rondom Wikileaks voor de luisteraar. Dat was die website met allemaal geheime informatie die gepubliceerd werd, ook wel Cables genoemd. En ik verbaas me erover dat het nu zo muisstil is. Volgens mij ligt er nog steeds geen aanklacht tegen de website. Wel is het zo dat ze al maanden afgesloten zijn van financiële transacties. Visa en Mastercard die weigerden mee te werken aan betalingen aan de website. En vandaag kwam het nieuws. Toen dacht ik, nou, dat is een goede aanleiding om het er nog eens over te hebben. Dat ze via een Franse betalingsprovider nu een omleiding gevonden hebben. Dus om toch geld te kunnen ontvangen. En dat er ook nadrukkelijk een oproep gedaan is om voor mensen... doneren alsjeblieft, we hebben namelijk 1 miljoen. Uh, euro of dollar nodig om de site voor te laten bestaan? En ik was eigenlijk wel benieuwd... Nou ja, ook Marietje, uh, in Brussel, Europa... Gaat het daar nog wel eens over Wikileaks? Parlementariër Marietje Schaken, ja. Nou, eigenlijk waren ze vorige week weer even uh, prominent in het nieuws... omdat ze allerlei e-mails publiceerden van uh, overheden, bedrijven... die toch zaken hebben gedaan met Syrië de afgelopen jaren. En die worden nog doorgespit. Die hebben ze ook met een aantal uh, media... Gedeeltes, meer traditionele media, kranten, uh, zitten dat door te zoeken. Dus ze zijn denk ik best wel weer een beetje in beeld. Uh, je ziet ook al dat uh, Oxfam uh, daar vragen over heeft gesteld... over Nederlandse bedrijven en pensioenfondsen... die nog belegd hebben in uh, Italiaanse bedrijven... die zaken hebben gedaan met Syrië. Dus volgens mij zijn ze juist wel weer een beetje in de picture. Uh, en ik zag ook het nieuws van het uh, uh, mogelijk maken van betalingen... via een Franse site. Uh, dus het is, ja, uh, ik denk dat het verhaal nog niet is afgelopen. Uh, er is natuurlijk veel aandacht voor de rechtszaak in Zweden tegen Julian Assange, de voorman van Wikileaks. Dus ik denk dat het uh, laatste woord er nog niet over gezegd is. Ik denk wel dat het zorgwekkend is hoeveel gevolgen er kunnen zijn... voor uh, een organisatie of een individu... zonder dat er een uitspraak van een rechter is. Nou ja, En een aanklacht. Want op zich, ja, uh, en een als aanklacht. een aanklacht duidelijk genoeg is... we hebben in Nederland bijvoorbeeld meegemaakt... dat bepaalde politiekorpsen zijn begonnen met het publiceren... van beelden op YouTube van verdachten... Uh, wat eigenlijk ook niet echt helemaal netjes is... want als je verdacht bent, ben je verdacht nog geen dader. Maar die beelden waren zo duidelijk en evident... dat je denkt, nou ja, inderdaad, maar er ligt tenminste een aanklacht. Dus er komt dan een rechter nee, aan één, op een gegeven moment... Die in in Zweden kijkt, ligt er natuurlijk wel een aanklacht, maar van een andere aard. Die ja, ja. nog niks te maken heeft natuurlijk met de website. Nee, maar wel ernstig. Zeristig. En uh, ik denk ook dat Zweden uh, een goed functionerende rechtsstaat is... die dat gewoon uh, moet kunnen Waar verwacht jij meer hulp van Europa voor Wikileaks, Danny? Nou, ik verwacht op dit moment helemaal niks. Maar wat ik denk, maar ik ben geen politicus, ik zit ook niet in dat systeem... maar ik zou me ongelooflijk opwinden vanwege het feit dat de website... en niet alleen Julian Assange, maar alle betrokkenen... en niet vanwege wat er dan al dan niet in Zweden gebeurd is... maar vanwege die website zo ongelooflijk in de media... En, en in de politiek in Amerika zwart gemaakt... Is uh, dat er druk uitgeoefend is, blijkbaar op uh, bedrijven uh, die van vitaal belang zijn om een organisatie te kunnen vormen? Je moet de beschikking kunnen hebben tot financiële uh, middelen. Het gaat wel om het principiële: om het principiële ah, zaken. Ja, en ik die zou nu op heel website. Ja, ik, ik, er moet, kijk, als er geen aanklacht komt en geen veroordeling... vanwege Wikileaks, dan is er iets heel erg fout gegaan. Want de, deze site en alle mensen die erbij betrokken zijn... is ongelooflijk veroordeeld in de perceptie van de po Amerikaanse politiek... en de Amerikaanse media. En dat hebben we uh, weer in Europa meegemaakt. Ik vind niet dat dit zomaar kan gebeuren. Dat gebeurt deze, ook niet zomaar. Weet. Nee, uh, ik uh, uh, begrijp heel veel van de punten die je, die je maakt. En wij zijn er als D66 ook heel erg mee bezig. We hebben ook bijvoorbeeld vragen gesteld over... Uh, verzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie... om gegevens van bijvoorbeeld Twitter, ook van Nederlanders... zoals Rob Grongrijp, uh, beschikbaar te stellen. en uh, uh, De hele impact van Amerikaanse wetgeving in Europa is echt een hot topic. Of het nu gaat over uh, delen van, uh, van gegevens... of dat het gaat over auteursrechthandhaving online. Daar zitten we bovenop. En het is boven alles een politiek onderwerp... waarbij Europa tegen Amerika moet zeggen, back off. Maar waarbij Europa dat nog blijkbaar niet voldoende gedaan heeft. Nee, een heel aantal lidstaten heeft akkoorden gesloten met Amerika. Dus dan hebben we het niet over het overkoepelende EU-niveau. En ik denk dat nu pas duidelijk wordt voor sommige mensen... hoe weinig van onze primaire verantwoordelijkheid... voor de garantie van de fundamentele rechten van EU-burgers bijvoorbeeld... wij kunnen nemen op dit moment... En uh, ik heb vandaag nog gewerkt aan een, uh, aan een brief daarover... omdat de Amerikaanse regering vraagt om input... voor nieuwe uh, auteursrechtenhandhaving online. Waarbij uh, ik ook weer heb, heb gezegd dat die buitensporige impact... op Europese consumenten, internetgebruikers, bedrijven uh, moet stoppen. Ja, en dan? Schrikken ze dan? Uh, ja, ik denk dat ze zich daar wel zorgen over maken. Ik bedoel, we hebben... Uh, Twee weken geleden de stemming over ACTA gehad. Er was een uh, verdrag wat ging over het stoppen van de handel in namaakproducten, maar ook het stoppen van piraterij, dus het downloaden van muziek en films, um, waarover geen um, uh, afdracht is gebeurd, dus zogenaamd illegaal downloaden. Uh, en ik denk dat Amerika daardoor echt wel is wakker geschud dat het Europese parlement een belangrijke stem heeft hierin, dat er een hele grote Europese beweging van internetgebruikers, bedrijfjes. Uh, grotere bedrijven, consumentenorganisaties, heeft gezegd: dit, dit willen wij niet, Danny. Maar zorg dat er dan voor dat Amerika vervolgens zegt: Oké, okay, uh, Europa wil dit blijkbaar niet. Nou, oké, okay, prima. Of dat ze nog slinksere methode gaan Vast. hanteren. Vast. Om zoals we afgelopen week ook weer zagen met een Canadees verdrag, geloof ik, om toch te proberen delen van het verdrag al dan niet in de uh, letterlijke vorm uh, te Jij verstoppen. Maar wacht. Dit was een belangrijk punt. Hier is er nogal wat verwarring over. Jij hebt het nu over het uh, Canadees-Europese vrijhandelsverdrag, waarover onderhandeld wordt. Daarover is een tekst gelekt in februari. En dat was het moment waarop de Europese Commissie nog dacht dat ACTA wel aangenomen zou worden. Dus dat het dezelfde tekst over auteursrechthandhaving daarin heeft gezet. Maar ze hebben mij al verzekerd: want ik ben er meteen gaan navragen ja, dat goed. die tekst wordt ja. aangepast. Ja. En um, het is dus niet zozeer een. een Achterdeurmethode, want in februari stonden ze hiervoor en nu niet meer. Ja, het is een oude tekst eigenlijk. Het is gewoon die, een oude uh, tekst. Ja, dus we ja. moeten scherp blijven, zeker op de Verenigde ja. Staten, maar daar heeft in het geval van Canada, Europa, Amerika uh, voor nu even niks mee te maken. Uh, we blijven er scherp op, en zeker zullen er slinksere methoden worden geprobeerd, maar mensen worden ook slimmer, dus. We zijn nog niet uh, klaar met dit uh, gesprek. Ja, wij zijn wel een beetje klaar ja. met dit gesprek. In ieder geval ja. met jou, Danny. <laughs> Fijn dat je hier was. En, Heel graag gedaan. Uh, uh, ja, waar je naartoe gaat, dat uh, horen we later wel. Troy zo, zo ook, naar de Olympische Spelen eerst nog? Ja, en Troy ja. natuurlijk ook. Troy, uh, veel, veel succes uh, met de jongens in Londen. Wanneer is de eerste vier keer honderd? Uh, kwalificatie 10 augustus. Om. Troy. Vier uur is denk ik. Nou, we zien het wel, hier. Misschien We het uh, wel, uh, maar. vier, dan kom je te laat. <laughs> en uh, Marietje, uh, wij gaan jou nog niet bedanken, want jij ja, hebt nog een klusje. De radio in Sportzomer, top 5. Zie ik uh, zweet op je voorhoofd? <laughs> nou, het is in één keer veel. uit te Ja, ja dat is echt spannend. Ja, ja. Deze Sportzomer werken we gestaag in onze top 5. Iedere avond tegen half elf vragen we een gast een uh, sportfragment toe te voegen aan de lijst met mooie fragmenten. Gisteren mist journalist Paul Vuchts... die de benoeming van Louis van Gaal als bondscoach aan de top 5 toevoegde. En hij haalde Marianne Vos, die de Giro Donna won, eruit. En daardoor klinkt de top 5 nu zo.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 Het op een recht voor het doel. Schitterende steekbal nu. Dat wel op Busquets. Komt aan de goal. Bal voor doel en doelpunt. Doelpunt voor Spanje via Silva. Die de bal kan binnenkoppen van heel dichtbij. Hij loopt er eigenlijk tegenaan nadat Busquets bijna op de achterlijn staat. En die Paas nog net voor het doel kan brengen. Fragment 3. Hij keert weer terug in de zijster Bossen. Van Gaal wordt de opvolger van Bert van Marwijk als bondscoach van Oranje.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 De grote kampioen. Ja, weder de grote kampioen. Uh, Marietje Schaak, kan jou de eer om er een fragment aan toe te voegen. Dan moet er eerst eentje uit? Wat moet er uit? Nou, dat was moeilijk. Uh, maar uh, ik haal die uh, overwinning van Serena Williams eruit. Ah. Ja. ja, het What? spijt me, het is pijnlijk. Het zijn moeilijke What? keuzes. En, uh... <laughs> Troy is het er niet mee eens. <laughs> maar goed, uh, maar er moet gekozen worden. Ja, wat komt er voor terug? Ja, ik, heb, uh, ik heb ook even advies gevraagd. Maar we hebben het hele avond gehad over internet. En uh, deze goal, de 2-0 tegen Duitsland die Balotelli maakte, was niet te missen. Was het niet op het veld, dan kwam hij wel via Twitter en Facebook in allerlei uh, verschijningen uh, tot ons. Dus ik denk dat hij uh, in deze sportzomer top 5 wel een uh, plekje verdient. de bal op Balotelli, ja. 2-0.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 Ja, goed. En dat is een mooie goal natuurlijk. Dank jullie wel allemaal voor je komst. Uh, Marietje, jij gaat naar de uh, status Nights, uh, geloof ik. Wat, uh, wat ga je doen in New York? Ik ga op vakantie. Alleen maar op vakantie? Ja. Oké, okay. en dan ben je snel weer terug. En dan, ik beroep uh, me ook even op de gele lijn. Hey. <laughs> <laughs> Prima, goed zo. Nogmaals dank, graag tot de volgende keer. Het is uh, bijna half elf. Het is tijd voor de hoofdpunten van de uh, NOS, van het nieuws. Uh, hier is uh, Lieslotte Omos, welkom. De Israëlische premier Netanyahu zegt aanwijzingen te hebben dat Iran achter de aanslag op een bus in Bulgarije zit. Bij de aanslag op een bus met Israëlische toeristen vielen zes doden, 32 mensen zijn gewond geraakt, van wie drie er slecht aan toe zijn. De Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Het Syrische leger heeft vanuit de bergen het vuur geopend op enkele wijken in en rond de hoofdstad Damascus. Twee districten waar veel rebellen actief zouden zijn... worden beschoten met artillerie. De beschietingen volgen op een aanslag op enkele hoge leden van het regime. Daarbij kwamen vandaag drie topfunctionarissen om... onder wie de minister van Defensie. En bij een ongeluk met een veerboot voor de kust van Zanzibar... zijn zeker 24 mensen omgekomen. Vijf Nederlanders die aan boord waren zijn gered. Tientallen mensen worden vermist. Het schip is waarschijnlijk gekapst zijn door de harde wind en hoge golven. Inmiddels is het bijna helemaal gezonken. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Oud bondscoach Bert van Marwijk. Hij dook vandaag op bij de Tour de France. En onze eigen uh, Steven Dalebout wist hem te strikken voor een interview. Eerst Waalre. Ja, inwoners van Waalre. Die werden vanochtend vroeger opgeschrikt door een enorme explosie en daarna brandlucht. Al snel bleek het monumentale gemeentehuis in Lichterlaai te staan omdat er twee auto's tegen de gevel waren geparkeerd, nogal hardhandig, zou het wel eens om een aanslag kunnen gaan. Matthijs Holtrop ging ter plekke kijken en sprak met de buurtbewoners. De grote vraag in Waalre is natuurlijk wie die twee auto's in het gemeentehuis van Waalre heeft geparkeerd. Daarover gaan de wilste geruchten. En dan gaat het over mensen die een probleem hebben of hebben gehad met de gemeente. De politie neemt in ieder geval geen risico. Het huis van de burgemeester even verderop wordt bewaakt. Er staat een uh, politie-jeep in de voortuin. En de politie doet in de buurt van het gemeentehuis onderzoek... door in de buurt mensen te vragen wat ze hebben gezien vannacht. En toen ik hier aankwam, uh, kwamen de eerste brandweerwagens aanrijden. En zag ik wat rookontwikkeling. En toen ben ik naar rechts gegaan. De toegangspoorten van het gemeentehuis stonden al in laaien. U woont hier in het dorp, hè? 25 jaar, in december 25 jaar. Ja. Daar gaat uw gemeentehuis? Ja, dat is, dat is wel heel erg triest uh, natuurlijk. is Wat ook nog veel belangrijker is, is dat de foto's, speciale herinneringen van jaren... en ook van het gilde waarschijnlijk zijn er bepaalde dingen van het gilde verbrand. Dat is heel erg triest. Ja, waar moet ik dan aan denken? Nou, uh, die gewaden van het gilde, misschien vlaggen van het gilde... Uh, onvervangbare foto's van het gilde... ook foto's van de burgemeesters die al die jaren hier geweest zijn. Die hingen daar ook in de galerij. Nou, nou, die zijn allemaal verloren gegaan met de brand. En de archieven? Nou, de archieven heb ik begrepen dat, die, uh, dat er wel wat vocht door het plafond komt... maar dat de archieven nog een gedeelte gespaard zouden zijn. Dat heb ik gehoord, maar ik weet dat verder ook niet. Ik denk dat het een hele trieste dag voor Walen is. Want stel maar dat je morgen zou gaan trouwen in Walen, een voorbeeld. Stel maar dat je je paspoort op ging halen om morgen aan, uh, een reis te, te doen. Nou, dan heb je een probleem natuurlijk. En ook niet leuk voor een bruidspaar. Dat mogen duidelijk zijn. Dat het Echt. niet leuk is. Voor het uh, voor niemand in Waal is het leuk. En er was daar ook nog een, uh, een poging tot sabotage... tijdens de toch altijd brave Nijmeegse Vierdaagse. Hele andere orde. Een onverlaat, had namelijk een touwtje gespannen over de weg. En dat betekende voor één deel, deelnemers bijna het einde van de tocht naar de Via Giardiola. En vanochtend was ik ongeveer drie kwartier uh, aan het lopen. En ik liep in de kopgroep mee...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 ben ik gewoon de hoek omgelopen, heb ik een motoragent aangehouden... alles uitgelegd netjes, en die is gaan kijken. En ik ben gewoon althans doorgelopen, rustig doorgelopen. En op een gegeven moment kon ik niet meer van de pijn. Toen ben ik op het viaduct gaan zitten. En toen heb ik gewacht op jongens die ik ook kon. En die hebben mij uh, dus meegenomen. En verder heb ik op drie paracetamols uh, de 50 kilometer gedaan. Een lint dat daar bewust is gespannen... Uh... Rottigheid? Ja. rottigheid? ja, duidelijke rottigheid. Want links en rechts zag je een stokje in het gras. En daartussen dan een lijn. Dat, of het nou een elastiek was, maar een dikke lijn. En ter hoogte van onder mijn knieën. En met dat ik het zag, vloog ik er zo overheen. Je bent er behoorlijk emotioneel onder. Ja, ja, want dit is gewoon niet leuk. Dit zijn ook geen geintjes meer, echt niet. Alle aan aan kanten ingetaped zie ik. Ja. Benen, heup? Mijn heup en mijn longen en mijn ribben, ja. Wie doet zoiets, hè? Ja, ik heb er geen woorden voor, maar ik, ik wil alleen dit bekendmaken... en de mensen, de wandelaars erop wijzen van... kijk alsjeblieft goed uit in het donker, want het kan je je vierdaagse kosten. En beur wat de beur, al moet ik kruipen. Ik uh, hoop vrijdag met mijn gouden medaille naar huis te komen. Maar ik, uh, ja, de pijn wordt gewoon heviger natuurlijk. Dat ga je nu voelen, maar ik ga wel lopen.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 De light. Het is uh, acht minuten over half elf. En Steven Dalenboud bezoekt elke avond een renner, een ploegleider of een volger van de tour. Vandaag maakt hij eigenlijk een uitzondering. Bert van Marwijk, tot een paar weken geleden nog bondscoach van het Nederlands elftal, was namelijk in de tour. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is Geroen die, great price. A passion in is never back. Zolang het niet bloed, ik weet dat er uit de Ik bedoel, je hebt een flinke klappen gemaakt. Dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt in. Dat is wel moeilijk. De renners die de laatste afdaling van de dag gedaan hebben, de afdaling van de perensoerde, komen over de finish. En rijden dan naar hun bus tussendoor, rijden wat ploegleiders. Met hun auto's, ook op weg naar de bus van de betreffende ploeg. En bij Argos stappen niet alleen ploegrijders uit, maar ook oud-voetbalbondscoach Bert van Marwijk. Meneer Van Marwijk, ja, u heeft een, een leuke dag uitgekozen om, om mee te rijden. Ja, dat hoor ik van tevoren. Dat had ik zelf ook wel. Het idee had ik ook wel. Uh, maar het is wel een hele belevenis, moet ik zeggen. Ik heb wel doodzangs uitgestaan bij die afdaling. Ik heb al eens een koers gezien, maar nog nooit uh, eentje zoals deze. En dat gaat zo ongelooflijk hard naar beneden. Dat ik, heb, ik heb al veel respect voor, voor wielrenners, nu nog meer, maar ook voor de chauffeurs. Ik ben al niet zo'n held als, het, als er links en rechts afgeronden zijn. En, uh, maar dit, dit gaat met een snelheid. En, uh, dat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, het is moeilijk uit te leggen, moet je het meemaken? Jij zal het waarschijnlijk wel weten. Ja goed, als je het één keer meemaakt, de tweede keer zal, wat, uh, zal het wel ietsje relaxter zijn. Maar uh, het was voor mij de eerste keer wel even, even afzien. U voelt zich veiliger op een voetbalveld? Ik voel me veiliger op een voetbalveld, ja. ja. Zeg, hoe is het eigenlijk ontstaan uh, dat u met Argos meegaat? Uh, waarom ook met Argos? Waarom niet met een van de andere Nederlandse ploegen? Nou, Benny Keulen, die ken ik al vrij lang. Uh, de persman hè, bij Argos. Ja, en die, die kende ik nog uit mijn tijd toen ik zelf nog voetbalde als, uh, als journalist van het Limburgs Dagblad. En Benny belde me en uh, nodigde me uit, ik zei nou dat het hartstikke leuk want het komt mij nu ook goed uit, ik heb, uh, ik heb de tijd en uh, nou goed, ik ben gisteren aangekomen en uh, ik heb in de keuken mogen kijken van uh, Argo Shimano, ze hebben me alles verteld over uh, hun tactiek en over de fietsen en uh, over uh, weet ik veel wat allemaal, het uh, was echt heel interessant om eens mee te maken. Ja, je bent natuurlijk ook een meester in het, uh, in het maken van een team, alhoewel het afgelopen zomer Misschien wat minder ging, maar um, wat, voor, wat voor indruk uh, maakte deze ploeg Argos op u? Nou, dat, dat, is, vind ik, dat vind, vond ik wel interessant, dat, dat zij echt bezig zijn om er een team van te maken. En ik ben niet iemand die zo snel bemoeit met, uh, met andermans sporten, omdat, uh, omdat ik daar uh, de kennis niet voor heb. Maar uh, ik denk wel dat, dat waar, waar uh, de wielrennerij nog winst uit kan halen, dat is echt... Echt een team. Ik heb me ook laten vertellen, en dat wist ik eigenlijk al, dat, mag ik zeggen, misschien tien jaar geleden, de wielrenners zich eigenlijk continu zelf voorbereiden, het hele jaar door. En dat gebeurt nu veel meer in teamverband. En ik, ik denk dat je daar uiteindelijk wel de vruchten van kan plukken. Wat veel mensen zich ook zullen afvragen, hoe is het eigenlijk met, met u, met, met Van Marwijk? Ja, met met voor mij heb je geen zorgen te maken. Het gaat heel goed met me. En, uh... Ja, we hadden het toch wel even zwaar. Nou ja, goed, ik heb uiteindelijk zelf besloten om ermee te stoppen. En uh, dat was voor mij op dat moment wel een opluchting. En uh, ik ben ook vrij snel op vakantie gegaan. En ik heb een hele fijne, relaxte vakantie gehad met de familie en met de kleinkinderen. Ja goed, en ik heb hier nu tijd voor, dus dat, dat, dat vind ik hartstikke leuk. En de volgende maand ga ik ook uh, een dag of drie naar de Olympische Spelen, waar ik me ook heel erg op verheug. En dat kon vroeger niet, nu wel. Bent u dan nog bezig met die, die periode met het Nederlandse elftal? Uh, dingen oplossen in het hoofd? Van daar ging het fout, en zus ging fout en dat ging fout of, of ging goed? Of uh, wilt u er zo weinig mogelijk aan denken? Nee, ik, ik denk er uh, eigenlijk uh, nooit bewust aan. Zoals nu word je er eigenlijk uh, weer mee geconfronteerd. Maar ik denk er niet zo gek veel aan soms. En dan, uh, maar dat zijn ook dingen die ik ook voor mezelf hou. En ik, ik, ik, ik heb altijd nog goed kunnen slapen en dat doe ik nog steeds. En blijft u leven als God in Frankrijk of... Gaat hij binnenkort weer aan de slag als coach? <laughs> dat is wel aardig. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, ik, ik, het is ook wel een spannende tijd weer. Ik bedoel, ik ben helemaal vrij om te doen te laten wat ik wil. U heeft geloof ik wat aanbiedingen gehad, hè? Ja, dat, dat, dat is ook zo. En, en da, Daar was ik op dat moment ook nog, had ik nog geen zin in. Uh, maar goed, als er morgen iets voorbij komt waar ik heel anders over denk, dat zou kunnen. Maar het kan ook misschien wel een jaar duren. Ik heb geen flauw idee. Maar nogmaals, het maakt het wel, uh, wel spannend. Het is eigenlijk niet best hè, deze Tour met de Nederlanders. Um, ja goed, dat vind ik ook zonde. Ik, bedoel, ik heb nu ook gezien hoe zwaar het is. En um, Wat ik al zei, ik, ik, ik heb altijd respect voor topsporters. En ook voor het wielrennen. En vandaag is het respect eigenlijk alleen maar toegenomen. Ondanks het feit dat, dat Nederland geen rol van, van betekenis speelt uh, nu. Ik ben blij dat ik, dat ik het een keer heb mogen zien. Het to is toch wel jammer dat hij niet wil zeggen wat er nou uh, is. Ja, en, en, en voor wie die aanbieding heeft gehad. Ja. Nou ja, wie weet. Hij komt langs in Londen, toch, volgens mij. In ieder geval bij Mart. En dat zit tien meter van ons vandaan, dus dan komt hij misschien ook wel bij ons. Tijd voor tijd. Ja, dat is die immer spannende quiz waarin we de kennis van Nederlanders testen op het gebied van sport en tijd. De vraag voor vandaag was: wat is de tijdslimiet? Met andere woorden, hoeveel tijd mogen de renners in de Tour verliezen op de ritwinnaar? Het antwoord is: 43 minuten en 34 seconden. En de winnaar van het schitterende tijd voor tijd horloge is uh, Marius Voshart. Hij zat er met 43 minuten en 23 seconden, slechts 11 seconden naast. Goed zeg, gefeliciteerd. Ja, ook de presentatoren kwisten fanatiek mee. De winnaar van de dag is een vrouw. Het is niet Lucella, niet Willemijn, niet Jone. Maar het is Deborah Blekkenhorst. Ze zat er uh, 33. Ik kan er hier horen roepen. Ja, ja, ze ja, juist... gespringt ze over, over de, de nu. Ja. <laughs> Ze zat er maar 33 seconden naast en voorspelde dus uh, 44 minuten 7 seconden. Goed, en dan ligt hij weer voor ons. Een kerstverse vraag: hij gaat over de Tour. Wat is de achterstand van de gele truidrager? En mocht hij morgen op een of andere manier uitvallen... dan wordt het de nummer 2 uit het klassement. Wat is die achterstand dus? Morgen op de renner... die als eerste de top van de voorlaatste berg bereikt. Dus voorlopig houden we het op de achterstand van de gele truidrager... op de voorste renner op de voorlaatste berg. De Porte de ballet. De vraag is uh, terug te lezen, hoop ik. Op uh, radio1.nl. Inzenden kan tot morgenmiddag half één. Wat lach je, joh. Ja, is, ik, ik, ik ga dit echt even, even uitspitten. Ja, lijkt me goed idee. Ik denk uh, één minuut of zo. Twee. Nou, ik denk ik al. Als hij zelf als eerste over de streep komt. Dat kan ook. Ik denk 3,5. Op de Porterbales. De ik heb 3,5. Nou, ik weet het nunca mais. Ik weet het Ik weet het Ik nunca mais. niet meer. Ik weet het niet Ik Ja, Tsuko... 103. 103. <laughs> ja, wat jij wil. <middels> Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Elke avond in de Tour bellen we met uh, Gerda Koops. De vrouw van liever de vriendin van Johnny Hogeland. Zij is ook in Frankrijk en uh, ze volgt de verrichtingen van Johnny op de voet. Goedenavond, Gerda. Hoi, goedenavond. Waar stond je? Ik stond op... Um... Peter, waar stonden we ook alweer? Oh, de afspraak op, op de klim, sorry, ik was steeds vergeten. Wat zeg je? Was je het vergeten? Ik was het even vergeten, ja, nee, we hebben net ook nog gefietst op een andere klim, dus ik had het een beetje door elkaar gehaald. Oh, oké. Okay. We stonden op de afspraak middag. Was dat de afgesproken plek ook? Ja, niet helemaal, want hij dacht dat we onderaan stonden, maar we stonden bijna boven. Dus hij uh, heeft van onderaan tot waar we stonden om gekeken om te kijken waar we stonden. Dus uh, uiteindelijk zag hij ons toen uh, we hebben we even een deal gegeven en uh, uh. toen was hij weer weg. Ja, ja, want, ja. Want, hij, want hij zat, hij zat uh, toen de call ervoor, begin van de Tourmalet, les zat hij nog wel bij de kopgroep? Ja, en bij ons was het allemaal plukjes en allemaal twee uh, eenlingen en twee groepjes van twee, groepjes van drie. Dus het was echt één uh, grote chaos. Zat hij nog wel bij iemand? Uh, ja, hij zat met, drie, met twee mensen, waren met z'n drieën toen hij bij ons kwam. Uh. Wie had hij bij zich? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij hm. iemand van eerst en iemand van Lampere, geloof ik. Hm. Hij heeft het wel geprobeerd vandaag dus, hè? Ja, maar het was een zware dag. Het was bijna 40 graden. En, uh, ik heb twee buitencategorieën, twee eerste categorieën, dus ja, dan uh, is het wel afzien. Ja, wat doe je dan tegen die, uh, tegen die hitte? Ik bedoel, zij drinken heel veel water en uh, hebben tenminste nog een beetje tegenwind misschien. In die afdalingen, dat ze me een Jun beetje herstellen. Johnny uh, drinkt cola, hè? <coughs> ja, cola, drinkt cola water. Echt waar? Ja, ja hij drinkt ook cola, ja. Oh. Voor de afwisseling, ja. de, Voor de suikers. Is het gewoon echt de uh, gewone cola of cola light? Of, uh... Nee, ja, echt gewoon gewone cola. Oh. Maar en, blikjes. en dan wist hij dat af met bidonnetjes water. En op een gegeven moment uh, is je doorslesser je water... ben je daar gewoon zat van. En dan uh, ben je wel eens wat anders. En dan drinkt het gewoon blikjes cola. Ja, en wat, heb jij dan, dan zo'n... Uh wat zo'n ding? Zo'n ijs, ijsbox bij je? Zo'n koelbox? Zo nee, je we hadden zit? wel fles water mee, maar uh, die hadden we eerder zelf geroepen nadat hij bovenkwam. Ja, lekker. Prima. <laughs> maar. maar om ons heen werd inderdaad wel flesjes water aangegeven... maar die gooien renners gewoon over hun hoofd. voor koeling. verkoeling. Mm. Dat drinken ze nooit op. Ja. Was je teleurgesteld toen je zag dat hij niet meer in, in de koproep zat? Of wist je het al? Ja, ik wist het al. Ik vond het wel jammer. Maar ja, goed, het is natuurlijk zo'n zware dag. En het is hartstikke warm en ja... Natuurlijk, het is mooi dat hij mee zat. Maar ja, uh, ze gingen rijden op de toemelen. En als je dan net niet mee kunt, ja, dan is het jammer. Dan moet je vet zo moeite doen om terug te komen. En het is hem geloof ik één keer gelukt. En als ze dan nog een keer gaan, ja, dan ben je net voorbij. Dan uh, moet je dan net nog de versnelling vinden om het nog een keer te doen. Ja. Henk Lubberding, die zei eerder vanavond hier... die ziet het voor Johnny niet meer uh, gebeuren. Zijn hoofd wil nog wel, maar hij is gewoon naar uh, de kloten hij, hij is gewoon moe. Ja, ja hij is niet moe. Hij voelt zich nog wel goed, maar... Ja, het is moeilijk om een etappe te winnen, want iedereen wil af. Ja. Dus ja, dan, dan, ja, je moet gewoon heel veel geluk hebben ook. Ja. Nou ja, morgen laatste kansen, meer of meer? Ja, ja goed, wie met 80% van het peloton morgen nog wil, die wat wil. Ja. Dus ja. Denk ik, morgen echt de laatste kans om nog uh, ja, om wat te kunnen doen. Weet je wel waar je gaat staan morgen? Want ze komen ja, we komen ongeveer weer in dezelfde buurt, hè? Ja, we gaan even naar de start. en We staan nu onderaan de laatste klim, die zouden we net even omhoog gereden. Dus uh, we hebben even de finale doorgespeeld als Jony waarin moet gaan, als hij er nog bij zit. Okay. <laughs> ja, nou ja, hopelijk. Dus, uh, daar gaan we heen. Ja. We, ja. Gaan, we gaan hem morgen dus zien, dat kan ik wel zeggen eigenlijk. Uh, dat hoop ik, ja. Nou, nou ja, oké, okay. dat hopen we dan maar met je mee. Ja. Nou, uh, tot morgen dan. Ja, tot morgen. Zal ik Peter ook even wel trusten wensen dan? Ja, ik zal de groeten terugdoen. <laughs> nou ja, je mag hem ook even geven. Dat zeg ik alleen wel trusten. <laughs> oké, okay, ik geef hem mee ja. voor. Dag. Peter. <laughs> Peter. Hallo? Hallo? Peter? Ja, Hallo? Pete. Peter, wel trust, hè? Ja, wel terug, wel terug, nee. Uh, let, op, uh. let een beetje op op hè. Ja, we zijn er heel zuinig op. Heel goed. Dag. Hoi. Hoi, hoi. Ja, uh, weer was er vandaag een overwinning van Thomas Veuclère. Hij won voor de tweede keer deze Tour en hij was opnieuw de hoofdrolspeler van de Radio in Sport. Veuclère, ja, hij doet het hier weer. Het is een echte ijzervreter hè. De meesten vinden het een eikel van een vent, maar het is een fantastische coureur. Christopher Horner, een andere man van de radio -check ploeg, Die is uh, in de beklimming van de Obisk. Aan de achterkant van de peloton. Ja, hoor, hij wordt daar gewoon aangetikt en rijdt gewoon een soort ravijntje in.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 Ten Dam, Kruiswijk en Hogeland. Zij zijn erbij. Misschien een oranje dagje. En dat bedoelen we dan maar qua nationaliteit en niet qua kleur van de trui. Schudde daarna een beetje met zijn hoofd speeksel en allemaal troep aan zijn mond. Het is alsof het een hond is die net uitgelaten is. Die zou er maar bij in het wiel zitten. Maar Laurens ten Dam rijdt daar gewoon mee hoor. Thomas Vöglea, de Franse nationale held, is weg in de beklimming van de Pirassou. Het gaatje eerst niet groot, maar wel definitief lijkt het. Goede timing van Laurens ten Dam. Goed om met die sterke volk mee te gaan naar de ooit nog sterkere Vino Kurov. Hij rijdt nu in het wiel in ieder geval van Chris Anker want die heeft zojuist versneld. En Laurens ten Dam lijkt daar dan het grootste slachtoffer van, want ten Dam kan dat tempo niet volgen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 Hij doet het weer hoor, hij wordt niet voor niets de haai genoemd uit de straat van Messina daar bij Sicilië, Vincenzo Nibali. Af en toe zie je hem niet, dan zit hij een beetje onder de oppervlakte van dat water, dan zie je hooguit nog, die, die staart vinden omhoog komen. En ineens, dan is hij er weer, dan slaat hij toe. Cadel Evans gaat er alweer af. Eer in uh, behoorlijk gezelschap hoor. Leipheimer gaat er mee af. En ik zie ook Maxime Monfort weer lossen. Maar Cadel Evans weer in de problemen. Zet er maar een streep door. En Cadel just had a bad day. So yeah. the Paris is over for, for a victory here for us, yeah. yeah. En dat betekent dat uh, Biggins eigenlijk nog de enige is die nog een beetje in het spoor kan blijven van Nibali. Samen met Christopher Froome. Hij is bezig aan zijn toch, zijn veldtocht als Napoleon in zijn beste jaren. Thomas Verkler, eigenlijk lijkt hij wel een beetje op die, die grote generaal uit die tijd, de keizer Napoleon. Want het heeft een beetje de postuur van Napoleon. Nou nog even die hand zo door het ritje op het hart. Ja, maar Niet zo gekke helm op zijn hoofd hoor. Nee, zo'n bril. Dan kan ik niet zo goed fietsen. Kleperlak. Hoi. Wat doe je in het oog? We gaan het hebben over de gebeurtenissen in Syrië natuurlijk. Omdat uh, nou ja, iedereen verwacht of hoopt eigenlijk dat daar nu toch zo, zo langs van sprake is van een, uh, van een ommekeer. Uh, verder komen morgen de nieuwe cijfers over de van de pensioenfondsen over de dekkingsgraad. Dus dat gaat over de hoogte van de pensioenen. Of die beter of slechter zijn geworden? Oh, ja, de, de, waarschijnlijk slechter kan ik je melden. Oh. En we bekommeren ons over het dreigende uitsterven van de makies. Ja. Op madagaskar. Ja, dat zijn die halve apen. Dat zijn die halve apen. Ja. Ja, heel goed. Ja, ik, leer, ik ja. weet nog wel eens wat. Ja. Ja. Ja. <laughs> worden die bedreigd met uitsterven dan? Die worden bedreigd met uitsterven omdat hun, de bossen waarin ze leven worden gekapt. En omdat er op ze gejaagd wordt omdat er honger heerst op Malagaskar. Oh. Ja, en, en dan zijn eten. Ja, ik wil niet weten hoe ze smaken. Oké, okay, uh, nou Kley, ik ga luisteren naar de, naar de, naar de maakjes. We hebben een klacht gekregen, dankjewel Kley. Een klacht. Excels, nou, nee, niet, we hebben een... niet over jou, oh, niet over mij. Nee, nee, nee. Oh, gelukkig. Het ging over het slot van de uitzending tijdens de tour. Vroeger was het altijd. Adema. weet je dat nog? Nou, dat deden we niet meer. Maar omdat diegene heeft geklaagd, zeggen we. Nou, weet je wat? Gaan we het vanaf nu iedere avond doen. Adema. Radio 1 presenteert.